Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het westen van Japan hebben tienduizenden mensen het advies gekregen om te vluchten. vanwege het gevaar op overstromingen en aardverschuivingen. In de provincies Fukuoka en Hiroshima is in het kielzog van een tropische storm enorm veel regen gevallen. Rivieren in de regio dreigen buiten hun oevers te treden. en in Fukuoka staan veel straten al blank. Oekraïne gaat vandaag naar de stembus om vervroegd een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen zijn uitgeschreven door de man die in april president werd, Volodymyr Zelensky. Zijn partij heeft nu nog geen zetels in het parlement, maar volgens de peilingen wordt hij de grootste. 30 miljoen Oekraïners mogen hun stem uitbrengen. De Britse tanker die vrijdag in beslag werd genomen door Iran is in de territoriale wateren van Oman benaderd, schrijven de Britten in een brief aan de VN-veiligheidsraad. Daarom zou er sprake zijn van een illegale interventie. Het recht van doorgang mag volgens de Britten niet worden belemmerd. Volgens de Telegraph gaat de Britse regering sancties instellen tegen Iran. Het zou onder meer gaan om het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië. In Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in Amsterdam-Zuidoost. Volgens het parol is het slachtoffer een Amsterdamse crimineel van 33... die betrokken was bij geweldszaken als dader en als doelwit. Zes jaar geleden werd ook al een aanslag op hem gepleegd. Na de schietpartij van vannacht werd een paar kilometer verderop... een uitgebrande auto gevonden. Of die iets te maken heeft met de moord is niet duidelijk. Het weer eerst zonnig, geleidelijk ontstaan stapelwolken. Het blijft overwegend droog bij 19 tot 26 graden. Vanaf morgen volop zon en een stuk warmer. Dinsdag in het binnenland tropisch met meer dan 30 graden. Dit was het NOS-journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Ruud Jansen. Zo, en welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. deze zondagmorgen. En we gaan uh, beginnen met een bloemetje. Ja, we beginnen vandaag eens met een bloemetje. En uh, niet zomaar een bloemetje, maar een bloemenwals... En die wals die is van Peter Ilyich Tchaikovsky, natuurlijk een heel bekend werkje. En het wordt uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. Totaal anders nu, een kantate BWV 208, ik zei het al eerder, BWV betekent natuurlijk onomstotelijk dat het van Bach is. En dat is in dit geval ook. De kantate heet Slaven konnen siegen weiden. Sicher weiden moet ik zeggen, laat ik het nou goed zeggen. Slaven konnen sieger weiden. Johan Sebastian Bach was het. Normaal is een cantate natuurlijk een uh, gezongen stuk. Met daarin dan ook wat, uh, wat, wat instrumentale gedeeltes. En uh, we gaan nu luisteren naar toch wel denk ik een hele aparte combinatie. Yo-Yo Ma. Uh, echt een van de topcellisten op dit moment ter wereld. Uh, met het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Nou dan kan het eigenlijk bijna niet beter zou ik zeggen. Dus gaat u ervan genieten. Fluitconcert nummer 3 in D-majeur, F5 nummer 14, het uh, Gardelino En daaruit gaan we het tweede deel beluisteren. Uh, de componist is Antonio Vivaldi en we gaan uh, luisteren naar de sterfluitist, een van de beste die de wereld ooit gekend heeft, Jean-Pierre Rampal. En hij uh, doet het samen met uh, I Solisti Veneti onder leiding van Claudia Schimone. Vertellingen. Dat is een uh, compositie van Jacques Offenbach en uh, de Bacarolle uit dat stuk. Dat is uh, die behoort tot de, zeg maar music for the millions, oftewel een zeer populair klassiek werkje. Nou, we gaan het uh, beluisteren en wel in de uitvoering van het London Symphony Orchestra onder leiding van Harry Rabinowitz. Zit het momenteel wel een beetje in de populair klassieke hoek. Maar oké, okay, dat is helemaal niet zo erg. We gaan nu naar uh, Johan Strauss' zoon. Johan Strauss 2 wordt ook wel gezegd. Maar Johan Strauss' zoon. En van hem gaan we luisteren naar natuurlijk een wals. En uh, net als het vorige trouwens was ook een wals. En nu weer een. Uh, het is de wals Frulingstiemen. Opus 410. En nou ja, de uitvoerende... Hoe kan je het beter hebben? Wiener Philharmonica onder leiding van Maris Janssons. ...waaien je, je dag weer mooi op nieuwjaarsdag. Het traditionele Weense nieuwjaarsconcert op, zo op nieuwjaarsmorgen, zo rond 11 uur. Nou, eh, daar was dit ook een opname van. En eh, we gaan van de hak op de tak, dames en heren. Want we gaan nu, terwijl de zomer eigenlijk net eh, volop aan de gang is... ...gaan wij eh, luisteren naar een lentelied. Jawel, springsong. Gek kan het hebben. Opus 62, nummer 6. En het werd geschreven door uh, Felix Mendelssohn. Het wordt uitgevoerd op piano en dat gebeurt door Philippe Entremont. <tied> En dan gaan we nu naar een uh, fluitkwartet in D. Uh, K285 is het uh, catalogusnummer daarvan. En dat betekent, als het met een K begint, dan weet je gelijk dat het van Mozart is. Want alle Mozartwerken zijn geïndexeerd met een letter K en dan een nummer erachter. Dus dan weet u dat ook. B.A. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, die uh, schreef dit stuk. We gaan uh, luisteren naar het Adagio en Rondo. Um, Jasmin Choi speelt in dit geval de fluit en helaas het orkest dat haar begeleidt, dat is uh, nergens, maar dan ook nergens te achterhalen. Dus um, daar heeft onze redactie alles aan gedaan, maar het is niet te vinden. Dus het is het orkest, orkest zonder naam, het anonieme orkest met Jasmine Choi op fluit. En soms zijn de mensen die dit soort uh, muziek publiceren op de streaming uh, audio media niet al te zorgvuldig. En dat uh, was mij al opgevallen, het stuk eindigt ook zomaar heel erg abrupt. Goed, maar dat is uh, buiten onze competentie, zal ik maar zeggen. Ik vond het toch wel mooi om het dit prachtige fluitspel te laten horen. Uh, we gaan het nu uh, hebben over iets heel anders. Namelijk de vlucht van de hommel. Oftewel de flight of the bumblebee. Nou, daar zijn ook weer diverse versies van. We hebben ooit wel een versie gedraaid van Horowitz. Alleen op piano. Maar uh, we gaan nu luisteren naar een orkestrale versie. Uh, het stuk werd geschreven door Rimsky-Korsakov. Uh, Nikolai uh, Rimsky-Korsakov, moet ik zeggen. En we gaan nu, zei ik al, luisteren naar... Wederom een uh, beroemde combinatie, namelijk wederom het London Symphony Orchestra en nu onder leiding van de dirigent André Previn. Stukjes, oftewel Lyric Pieces, boek 3, opus 43, dat is waar we nu naar gaan luisteren. Uh, deel 1 daaruit, To Spring, alweer tot de lente en dat weer in de zomer. Componist is Edward Krieg, uh, Noorse componist, dat weet u waarschijnlijk. En uh, het wordt gespeeld op piano door Gerhard Oppiet. ja, er zijn, er zijn diverse componisten die zich hebben laten inspireren door de seizoenen. Vivaldi kennen we natuurlijk als een van de beroemdste. De four seasons, oftewel de, uh, de vier jaargetijden Maar ook uh, Peter Iljitsch Tchaikovsky. Die heeft zich door de seizoenen laten inspireren. En we gaan daar nu een voorbeeld van horen. De seasons, oftewel de seizoenen. Deel 4 april. En uh, het stuk dat heet het Sneeuwklokje, oftewel de Snowdrop. Sneeuwklokje dus. Het is uh, een pianostuk wederom. Jefien Bromfman die gaat het voor u uitvoeren. MUZIEK Ja, het enige nadeel van uh, het presenteren van een klassiek programma... is dat je vaak uh, vreemde talen moet gaan uitspreken. Daar ben ik niet altijd even goed in. Maar goed, we blijven het proberen. Les Indes Galantes Ballet Suite. Dat uh, is wat we nu krijgen. En uh, het stuk dat heet De Gavotte pour les Fleurs. Oftewel, de gavotte, dat is een dans. Hè. En dan voor de bloemen. Nou, het is een uh, oud stuk... Het is geschreven door een Fransman die heet Jean-Philippe Rameau en het wordt uitgevoerd door het Collegium Aurium onder leiding van Frans-Josef Meyer. Nou, dan heeft u bijna alle talen wel gehad. Frans, Italiaans en Duits. Hoe mooi kun je het hebben. Nog eventjes een beetje hangen in de, in de barok. Want uh, we gaan nu naar uh, George Friedrich Händel. De suite in D-majeur. Hendels werken verzeignis 349. Uh, zo is het geïndexeerd. Het is de zogenaamde water music. En daaruit deel 2. En er staat à la hornpipe. alla la hornpipe. Uh, we gaan naar het uh, tafelmuziek barok orkestra luisteren en dat staat onder leiding van Jeanne Lamont. Dan het uh, laatste stuk toe in deze ZFM-klassiek. En dat is de symfonie nummer 6 in F majeur, opus 68, de pastorale. Daaruit gaan we luisteren naar het derde deel, de lustigen zusammensein der landleuten. Het, het uh, vrolijke samenzijn van de boeren, zou ik maar zeggen. Uh, nou, uh, Ludwig van Beethoven schreef het en het wordt uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker, onder leiding van Christian. Tieleman, dank voor het luisteren naar deze aflevering en tot een volgende keer.